Twee uur Herman Vriend met het NOS-journaal. Het kabinet zou de Sociaal Economische Raad vaker om advies moeten vragen. Dat heeft voorzitter Rinoy Kan van der Ser gezegd in Buitenhof. Als voorbeeld noemt hij de wet werken naar vermogen... die na anderhalf jaar nog steeds niet rond is. Het kabinet zei destijds dat deze wet snel moest worden ingevoerd... en dat er daarom geen tijd was de raad om advies te vragen. Rinoy Kan ziet er niets in de regering ongevraagd te adviseren... wat wel mag. In Sliedrecht heeft een politieman vannacht een verdachte neergeschoten. De man werd getroffen in zijn borst, maar raakte volgens de politie niet levensgevaarlijk gewond. De agent schoot omdat hij zich ernstig bedreigd voelde. Iemand had de politie gebeld omdat de 25-jarige verdachte op straat een vrouw had mishandeld. Toen de politieman vroeg wat er aan de hand was, werd de man agressief. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Duizenden christenen hebben zich in Cairo verzameld om de laatste eer te bewijzen aan de koptische paus Shenouda III. Hij overleed gisteren op 88-jarige leeftijd. Het lichaam van Shenouda is te zien in de koptische kathedraal in Cairo. Waarschijnlijk is zijn uitvaart dinsdag. Shenouda III was ruim 40 jaar de leider van de Kopten, die de grootste christelijke gemeenschap in het Midden-Oosten vormen. Een goudhandelaar uit Drachten is erin geslaagd... twee gemaskerde overvallers te ontwapenen en uit zijn winkel te verjagen. De mannen kwamen gisterochtend de zaak binnen. Kort daarna raakte de eigenaar met ze in gevecht. Hij wist het wapen van een van de overvallers te bemachtigen... en kon er een tik mee uitdelen. De twee gingen er toen vandoor. Het weer, vanmiddag bewolkt, maar ook af en toe zon. Er kan verspreid over het hele land zo nu en dan een bui vallen. Middagtemperatuur 9 graden aan de kust en 11 graden in het zuidoosten.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 Het wordt hoog tijd voor een andere bank. Niet weer zo'n deftige, eh, dure kantoren, overal marmer. Een bank waar ze je kennen. Ja, maar ze zeggen Goedemorgen, meneer de Vries. Zo'n bank is er. De regiobank. Een bank zonder poespos of gedoe. En toch een complete bank. Betalen, sparen, alles. Zeggen ze ook altijd, wij zijn uw bank. Regiobank.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 Plus geeft meer voordeel. Veel meer. Kijk maar naar onze vele week aanbiedingen. classic of donker volkoren voor mijn 1,49. Mm, dat is lekker. Vooral met kaas. En die is ook in de aanbieding. Milne kaas, Alles maken per stuk van 500 gram. 25% korting. Dus de hele week watcornbrood en milne kaas in de aanbieding. Ja, en ze hebben deze week nog veel meer aanbiedingen. Plus geeft meer. Veel meer. Met Tom van Heck en Twan van Peperstraten. Een bijzonder goedemiddag. We zijn er tot 6 uur met vijf wedstrijden vandaag in de e begonnen om half 1 in Den Haag. Ado tegen Ajax. Ragnar Niemeyer. Nog een kwartiertje op de klok in het Haagse Voorpark. En Ajax staat op een 2-0 voorsprong. De Amsterdammers zijn eigenlijk vanmiddag niet of nauwelijks in de problemen geweest. Sloegen toe op het goede moment na drie minuten spelen in de tweede helft. Lukoki net ingevallen. Goede invalbeurt van hem, want hij speelt sterk... Ajax speelde tegen 10 tegenstanders na het rood van Boussabon in minuut 22. Lukoki dus 0-1. En na een uur was er de 2-0 van Jan Vertongen. Goeie actie op links van de aanvoerder van Ajax. Het lijkt erop alsof Amsterdam, alsof Ajax drie punten gaat ophalen vanmiddag in Den Haag. Eenvoudig gaat ophalen trouwens. Verder zo meteen om half drie PSV met Koku en Faber op de bank tegen Herenveen. Twente tegen Feyenoord en Utrecht tegen Groningen. En om half vijf ook nog koploper AZ tegen Nakbreda. Een andere sport komt uit het zwemmen. De Swim Cup. daar zijn we natuurlijk bij mensen die Olympisch willen kwalificeren. OZ Kampong, oranje-zwart Kampong, dat is de hockeymannencompetitie. Gaat allemaal op een plekje bij de play-offs. En we kijken natuurlijk terug op de eerste Grand Prix van het seizoen deze ochtend. Daarover straks alles. He, de 1980 nog niet zo oud als langs de lijn zelf, hoorde u net natuurlijk. He. Maar toch al heel oud driver's seat, Sniff en de Tiers, grote hit toen. We gaan weer voetballen, Den Haag Ajax loopt al een klein beetje richting het einde, Ragnar Niemeijer. Een minuutje of tien, Ado wil wel weg bij die 2-0 achterstand, maar Vicento komt niet op tijd bij de bal. Ajax verdedigt goed met Jan Vertongen op de achterlijn, weet een hoekschop te voorkomen. En de bal is nu voor Kenneth Vermeer. Die hem meegeeft aan Deli Blind aan de linkerkant van het veld. Met rust in de ploeg gekomen. Vertongen op de rand van het eigen strafschopgebied van Ajax. En via de rechterkant van Rijn. En vervolgens al de wereld. Zo gaat Ajax naar voren toe. Ajax scoorde dus via Lukoki en via Jan Vertongen. Hij heeft wel zojuist gezien dat Theo Jansen aan... Ja, wat merkwaardig duel, een soort van botsing op het middenveld. Een gele kaart kreeg, was wel terecht denk ik. En uh, dat betekent dat Theo Jansen volgende week wel de wedstrijd thuis in de Amsterdam Arena tegen PSV moet missen. Dat is toch een kleine aderlating voor Ajax natuurlijk. Zeker omdat hij belangrijk was bij de 1-0 van de Amsterdammers. De goal van de net ingevallen Lukoki, prachtige baas vanaf het middenveld met links getrapt. Zoals je het vaak, wat, graag wat vaker zou willen zien van Theo Jansen. Hij laat het in Amsterdamse dienst niet altijd zien. Dat is bekend. Maar daar was hij belangrijk. Ajax gelooft het eigenlijk wel een beetje. Hij heeft een soort van ja, weer een dagje op kantoor. De Engelsen zouden zeggen another day at the office. Want Amsterdammers nauwelijks in de problemen geweest vanmiddag. Terwijl dit op voorhand toch zo'n wedstrijd is die als kritiek te boek staat. Er zijn een aantal plaatsen. en Ik kan het allemaal vertellen omdat Ajax achterin rustig rond speelt. Die plaatsen zijn Utrecht, Den Haag en Rotterdam, waar Ajax als een soort van aardsvijand wordt gezien. Dan verwacht je een hoop rumoer, een hoop gedoe, een tegenstander die thuis speelt Den Haag. Die er vanaf de allereerste seconde voor zal gaan, zal gaan knokken, zal gaan bikkelen. Maar daarvan was er eigenlijk geen sprake. En na die domme actie van Boussabom. Bom... Die rode kaart halverwege de eerste helft. Ja, toen zag je wel aankomen dat het een uh, normaal gesproken makkie zou worden voor Ajax. En dat is het eigenlijk ook geworden. Ajax nog altijd wat elkaar de bal eenvoudig kan toespelen. Omdat Den Haag niet echt meer afjaagt. Vicento loopt nog wel rond die middenlijn. Maar hij zat die komt in balbezit. Vervolgens Theo Jansen wat aan de rechterkant op het veld al de wereld. Dan schakelt Siem de Jong om. Gaat Ajax naar de rechterkant. Maar een voorzet komt er al niet meer. Nee, het is 2-0. Dat zou het wel eens kunnen blijven. En ik denk dat Ajax nog eerder bij de 3-0 in de buurt zal komen. Dan dat Den Haag een aansluitingstreffer zal maken. Acht minuutjes, ietsje meer nog op de klok. De eerste race van het nieuwe Grand Prix seizoen is gewonnen door de Engelsman Jensen Button. De mclaren coureur bleef in Melbourne, zijn, uh, of de wereldkampioen Sebastian Vettel voor... en ook zijn stal en landgenoot Lewis Hamilton. En we gaan erover praten met Ronald van Dam. Ronald, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vaste prik hè, voor Jensen Button, eerder al winnaar in 2009 en 2010 daar, hè? Ja, zijn is een derde overwinning in de laatste vier seizoenen in Melbourne. Hij heeft al wat met, met Australië, zou je kunnen zeggen... En, ja, uh, helemaal verbazingwekkend is het ook niet. Want uh, zij zijn eigenlijk gewoon het beste uit de winter gekomen, zoals ze zo mooi heet. Ze hebben gewoon een goede auto voor, uh, voor dit seizoen. En ja, Button is een voormalig wereldkampioen die je weet wat winnen is. Vorig jaar was hij nummer twee in het kampioenschap, de best of the rest. Dus uh, ja, die eerste seizoen echt in, uh, in blakende vorm gestart. Ja, Button zelf zei het ook al meteen na zijn race dat zijn overwinning vooral te danken was aan het werk. Dat zijn team de afgelopen winter heeft verricht. Every win means a lot to you. Um, for us, you know, as a team, I think... Uh... Het really echt how hoe belangrijk de winter is. We hebben een sterke winter gehad. En and yesterday's qualifying really echt that. Dus het is nice om vandaag de away with te komen. De eerste race van the, the nieuwe seizoen. De um, jongens you know, the aan back at working hebben dit winter een geweldige job this winter. Ja, vooral die winter dus, die ze zo goed zijn doorgekomen. Lewis Hamilton mocht daar starten vanaf pole position. Liet hij zich ook een beetje verrassen door Jensen Button? Ja, we hadden een hele goede start. En uh, Hamilton niet, dus uh, hij moest meteen in de achtervolging. En, uh, ja, had ik nog een keertje pech bij, uh, bij een pitstop. Kwam die niet, uh, niet lekker uit. Althans uh, zat hij lange tijd achter de twee langzamere rijders. Waaronder uh, um, Kimi Rijkonen. Dus uh, ja, hij was bepaald niet tevreden over zijn race. Zeker als je dan uh, zelf een je mag vertrekken. en je ziet je teamgenoten vinden. dan snap ik uh, het chagrijn bij, uh, bij Lewis Hamilton. Ja. Sebastian Vettel, moeten we het ook even over hebben. De wereldkampioen. Hij werd uh, vandaag tweede. Toch achteraf een goede race? Ja, zeker. Want ja, in de kwalificatie viel die met die zesde plaats eigenlijk al wel een beetje tegen. Vorig jaar stond hij vijftien uh, keer op Pol en nooit lager dan de derde plek op de startopstelling. Ja, nu de zesde plaats. We hebben gewoon een auto die, die, uh, die niet zo dominant is als vorig jaar. Die, uh, ik denk dat het een hele mooie strijd tussen die, die twee teams gaat worden, McLaren en, uh, en Red Bull. Maar als je dan tweede wordt, met een beetje dank aan de safety car situatie later in de race, uh, veroorzaakt door, uh, door Petrov die met zijn uh, auto uh, stilviel. Dan, ja, dan zal hij blij zijn dat hij tweede is, denk ik. Want daar had hij misschien voorhand, op voorhand niet op gerekend. Nee, nee speciale belangstelling, Ronald van Damme. Oh, oh, mee. Je doen? Doen. Doe Schumacher nog mee. Ja, en hoe zou ik bijna willen zeggen? Ja. Nee, hij deed het in de. Ja, nee, uh, ik denk dat ze een uh, beste goede auto hebben voor dit jaar. Hij deed het uh, goed in de kwalificatie. Hij was uh, vierde, zijn teamgenoot Rosberg uh, zevende. En hij de derde plaats op het moment dat hij uitviel met een uh, kapotte versnellingspak. Uh, ik had hem ook stiekem, uh, ja, als het was gaan regenen, zeker ook wel getipt voor een plekje op het, uh, op het podium. Maar zover mocht het helaas niet komen. Maar uh, ja, eigenlijk uh, zet hij de lijn van de tweede helft van vorig jaar een beetje door. En begint hij langzaam een klein beetje op, uh, op zijn oude zelf uh, te lijken, laat ik het zo maar zeggen. Dus uh, ja, ik, ik, ik verwacht nog wat uh, van, uh, van Schumacher. En wij kijken ontzettend uit naar de rentree van uh, Kimi Raikkonen. Goede inhaalrace, hè? Ja, zeker een goede inhaalrace. Ja, hij verknalde eigenlijk gisteren als een kans in de kwalificatie. Heel knullig. Hij maakte een foutje in het de eerste, de eerste deel van de kwalificatie. En uh, ja, toen, toen was hij te laat om nog een snelle ronde neer te, neer te zetten. Gewoon een denkfout van hemzelf. En uh, toen kwam hij niet verder dan de achttiende startpositie. Maar uh, nou, hij ging als een, als een mes door de zachte boter heen. En kwam uiteindelijk op de achttende zevende positie uit. Jammer voor zijn teamgenoot uh, Romain Grosjean, jonge Fransman. Die derde was in de kwalificatie. En die, die het goed had gedaan. Maar die werd in het begin van de race door uh, Pastor Maldonado uh, eigenlijk een beetje van de baan uh, gerost. Dus die, uh, die viel uit. Maar anders had er uh, voor, uh, voor Lotus wel een, uh, een mooie kassering ingezet. Maar zover kwam het dus niet. Al met al een onderhoudende eerste Grand Prix van het seizoen. Ja. Wat is uh, de volgende afspraak? Nou, die is al uh, heel snel, binnen een week in uh, Maleisië, want we zitten toch aan die kant van de wereld. Dus het hele circus uh, gaat een klein stukje onze kant op en uh, slaat dan zijn tent op in uh, Sepang. En dan gaan we ja, meestal onder hele, hele hete omstandigheden races. Maar uh, ja, er is natuurlijk kleine tijd tussen die twee Grand Prix's. Dus ik denk dat we ongeveer wel hetzelfde beeld zullen zien. Dus uh, ja, de, de McLaren's met, uh, met buttonen voorop zien uh, het op dit moment gewoon heel goed uit. Dankjewel, Ronald van Dam. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. Excelsior, Roda, JC 2-1, Rust 1-0. Janka, Vukovic in eigen doel, 2-0. En Malky, wie anders natuurlijk ook nog een doelpunt voor Roda. De tactiek van Excelsior werkte waar tijdrekken waar mogelijk. Roda JC raakte volledig de weg kwijt, kwam geen moment in het spel. Doelpunten Janka vond het natuurlijk toch wel, door de uitslag vooral, een geslaagde avond. Ja, we een goede uh, uh, goed tijd genomen, vooral de keeper. En uh, ja, ze vonden het echt niet leuk. Je zag dat ze gefrustreerd raakten. En uh, zo raakte ze ook uit in de sport eigenlijk. Een beetje treiteren toch? Een beetje treiteren toch. Excelsior trainer John Lammers wilde daar natuurlijk niet over hebben. En hij roemde vooral de werklust vanzelf al.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 Dus. RKC tegen de Graafschap eindigde gisteravond in 1-0. Goal werd pas 10 minuten voor tijd gemaakt door Nemet. Trainer Ruud Brood van RKC had tot dat moment geen vertrouwen in een goede afloop. Nou, je zag ook aan het wisselen. Ik, ik trachtte alle aanvallers te wisselen. En uh, het was inderdaad heel moeizaam, eerlijk gezegd. Uh, dus ik dacht ook van nou oké, okay, dit, dit moet een lucky uh, goal worden. Want we kwamen er niet goed doorheen. En uh, de zijkanten...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 Dus uh, ja, alleen de, deze wedstrijd, als je de hele wedstrijd bekijkt... Uh, had je misschien kansen op wat meer gehad. En uh, ja, helaas, helaas is dat niet zo. Precies. En dus wil Lofs ook weer niet te lang stil blijven staan... met deze nederlaag. De wedstrijd is gespeeld. We kunnen er nu niks meer aan doen. Dus een streep eronder en uh, op naar de volgende wedstrijd Twente thuis. Gaan we naar VVV tegen NEC. 0-2, Rus 0-1 via George. 0-2, Schöne. NEC is aan een goede reeks bezig. Van de laatste vier wedstrijden werden er drie gewonnen. Dat geeft vertrouwen. En de man die dat altijd als beste kan uitleggen is trainer... Alex Pastoor. Ja, ik, ik vind dat we wel heel lang al heel stabiel voetballen. Maar het is nou helemaal zo dat op het moment dat je een wedstrijd wint... dan, dan geeft dat zelfvertrouwen. En vanuit dat zelfvertrouwen kun je steeds meer. En, uh, en dus zie je uh, ja, de vastberadenheid, de vasthoudendheid... Uh, de, de onverstoorbaarheid, die zie je absoluut toenemen. En dan Ton Lokhoff. Sinds zijn komst kende VVV een goede reeks. Maar gisteren was daar overigens weinig van terug te zien. VVV speelde een wat slappe wedstrijd. Alleen na rust was er even een periode waarin VVV domineerde. Hoe kan dat nou, Ton Lokhoff? Ja, ik denk dat het wel onze beste fase was. Zeker sinds de eerste helft, want daar was ik heel ontevreden over. Wat omzetting gedaan in de rust. En, en net na rust hadden we wel de beste fase om een goal te maken. Maar dat, dat, dat deden we niet. En, en, en, en dat had. Denk ik ook te maken dat we net uh, niet de scherp hadden om, om de kans te creëren om die goal te maken. Ja, en dan weet je dat het een moeilijke avond wordt. Zij Ton Lokko, Vrijdag was er nog Vitesse-Herakles. Dat werd 2-0 en om half 1 begonnen in Den Haag. En bijna dus afgelopen ADO Den Haag tegen Ajax. naar. Het is 2-0 voor Ajax. Ik kijk even naar Thierry, want die zit geblesseerd op de grond bij Adel Den Haag. Ajax 2-0 aan de leiding. Het is een duel ergens rond de middenlijn aan de overkant van het veld met Alderwereld. Die er zonder kaarten vanaf komt. Het is natuurlijk een beetje een achterhoede gevecht dit, want Ajax staat op 2-0 aan de leiding. We zitten in de extra tijd. Die duurt nog een seconde of 40. Nou, Als dit dan allemaal met Thierry lang gaat duren, dan zal daar wel weer wat tijd bij worden opgeteld. Maar... Ajax behaalt een makkelijke overwinning vanmiddag en met name Lukoki zorgt daarvoor, hij speelt een sterke wedstrijd, die moet je vaker opstellen zou je bijna willen zeggen, want via de vleugel heeft hij veel gevaar gesticht en Ajax is voorin wat nonchalant geweest in de afronding en uh, alsof het de proef allemaal niet zo veel interesseerde, de drie punten waren toch wel binnen. Maar had hij best wat meer kunnen scoren. Zowel al de wereld maar weer eens iets opraapt van het veld. De speaker roept voor de tweede keer om, om niet met spullen te gooien. Dan kreeg eerder de indruk toen Lukoki op de grond zat. Dat hij ook door iets geraakt was vanaf de Midden-Noordtribune. Ik leek op een mobiele telefoon, maar ik steek mijn hand er niet helemaal voor in het vuur. Zij zegt dat Bas Nijhuis doet wat het meest verstandig is op dit moment. Afsluiten Don't maar. Ajax boekt een 2-0 overwinning. Fluitconcertje van de aanhang van Adel Den Haag. Want die supportersgroep die had toch wel wat meer strijd willen zien. Wat meer een wedstrijd. De spelers pakken leien nog een beetje met elkaar. Maar Ajax op papier een moeilijke wedstrijd bij Adel Den Haag. Maar het levert op een eenvoudige manier drie punten op. En daar heeft Ali Boussabon natuurlijk hard gewerkt Door een directe rode kaart te krijgen halverwege de eerste helft. En zomaar eens vragen. Misschien aan de scheidsrechter ook wel. Of dat nou een directe rode was, of dat hij achteraf zal zeggen. Misschien was het wel geel of oranje of zoiets. Ado Ajax eindigt in 2-0 voor de Amsterdammers. Interessante uitslag voor de stand. AZ gaat dan kop met 52 punten uit 25 duels. En ook AES heeft nu 52 punten uit 26 wedstrijden. Derde Twente, 48 uit 24. Vierde PSV, 48 uit 25. En ook Herenveen heeft 48 punten uit 25 duels. Zesde Feyenoord met 45 uit 25. Kijken we even naar de situatie onderin. Utrecht 27 uit 25 staat 15e. 16e, VVV 25 uit 26 wedstrijden. Dan 17e, nu Excelsior 18 punten uit 26 duels. En de graafschap is Hekkensluiter met 16 uit 25. Vier wedstrijden hebben we nog te gaan vanmiddag. Om half vijf speelt de koploper AZ tegen Nac Breda. En straks om half drie hebben we Twente tegen Feyenoord. Utrecht tegen Groningen. En PSV tegen Heerenveen... En na een roerige week bij PSV staat dus daar Filip Cocu voor het eerst... Ja, aan het roeren als hoofdtrainer. En dat tegen Heerdeveen. Dat is een lastige klus. Joep Scheuder sprak vooraf met Filip Cocu. Het kan een observatie van mij zijn. Misschien een verkeerde. Maar ik heb het idee dat je het eigenlijk ja, best leuk vindt. Ja, ik, ik denk uh, we hebben goed kunnen trainen. We, we zijn goed voorbereid uh, op de wedstrijd. Ja, he, heerlijke omstandigheden om een mooie he, wedstrijd uh, ja, te maken. Te heb te je maken? twijfelt misschien nog wel toen maandag of zo Marcel Bransbel... wat zou ik die nou moeten doen? Het is logisch dat je overweging maakt. Op het moment dat de club je vraagt, dan ga je een aantal dingen op een rij zetten voor jezelf. Dat heb ik gedaan. Er was niet heel erg veel tijd om na te denken. Nee. Uh, en dat heb ik zelf ook aangegeven. Op een gegeven moment als je besluit om ja te zeggen, dan uh, is dat een punt achter. En uh, voor de volle 100 uh, erin duiken. Het gaat natuurlijk wel om de vraag, ja, wat moet je nou doen, wat moet je niet doen hè? als trainer? Hoe, hoe zie jij dat? Ik denk dat je gewoon uh, de situatie die nu voordoet, moet ik doen wat ik denk wat nodig is niet rigoureus. daar geloof ik zelf niet in. iedere trainer moet dat voor zichzelf bepalen. ik denk ook gezien de tijdspannen die ik, die ik ter beschikking heb. En ook denk ik de lijk. ik ken de spelers, ik weet de manier van spelen. er zullen een aantal kleine aanpassingen. dat hebben we donderdag al een beetje kunnen zien. ik hoop dat we vandaag nog een goed vervolg aan kunnen geven. En dat probeer te bewerkstelligen. en, en niet alles uh, in zo'n korte tijd om te gooien. Het is ook een beetje van je spelersgroep af. Is de observatie wel juist dat dat een groep is die heel graag wil. Ook in Breda. Toch? Best gemotiveerd. Ja, jong. Hebben een coach nodig. Een sturende coach. Nou, ik denk dat er zit heel veel enthousiasme en, en gretigheid in de groep. Ze willen allemaal heel graag. Ze zijn allemaal, allemaal van, van, van echt pure voetballers. Nou, ik denk dat, uh, dat, dat we aan het proberen zijn om er ook, ondanks het enthousiasme en, en de vivoolheid, een, een bepaalde controle... In de, in de ploeg te brengen van waaruit je kan gaan spelen. Nou, we gaan het zien, een belangrijke wedstrijd. Geloof jij dat wie verliest vandaag dan weer afhakt? Nou, dan weet je het allemaal niet meer. Nee hoor. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Het is gewoon weer een van de wedstrijden. Het zal gewoon heel spannend. Gewoon 6 mei worden beslist. Het zal een heel spannend slot van de competitie worden. Stel je voor man, cocu op Woudenstein, Excelsior PSV. Het zou wat zijn. Ja, we gaan ons wel even recht op vandaag ook u zeg. We gaan ons even richten op vandaag. Want vandaag is weer zo'n dag. En er is nog een wedstrijd. twente Feyenoord. Ja, er zijn nog meer wedstrijden, maar die ook daarvoor bovenin enorm toe doet. En Feyenoord dat het juist zo goed doet tegen de topploegen. Hier en daar laten ze nog wel eens wat puntjes liggen. Maar juist tegen de topploegen doen ze het heel goed. En de Rotterdammers mogen dat dus vanmiddag in Enschede opnieuw gaan proberen te bewijzen tegen FC Twente. Bas Stichler praat daarover met de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman. De druk op Twente is groot na twee nederlagen. Hoe is het met de druk bij jullie? Nou ja, als het druk is, dan, uh, dan komt het vanuit onszelf. Ja, is het zo makkelijk? Uh, je kan namelijk kritisch zijn en dus zeggen... de laatste vier wedstrijden maar één gewonnen, meneer Koeman. Ja, oké. Okay. Maar uh, iedere wedstrijd heeft zijn eigen verhaal. En uh, als je het zo bekijkt, uh, ja, wordt het tijd dat we dan weer gaan winnen. Aan de andere kant uh, staan we op positie op de ranglijst... waar we van tevoren niet uh, verwacht hadden. En waarin we zelfs uh, vinden we zelf uh, een aantal punten te weinig hebben... Nou, en, en vaak in, uh, in dit soort wedstrijden iets niet gehaald hebben wat er wel in zat. En dat moeten we veranderen voor vanmiddag. Toch heeft Feyenoord het juist in de wedstrijden tegen de grote ploegen, uh, thuis meer dan uit overigens, maar wel goed gedaan. Dat moet je sterken. Ja, absoluut. En, en we hebben dat iedere keer op een bepaalde manier gedaan, omdat we in die wedstrijden vaak heel snel vroeg uh, druk gingen zetten. Agressief uh, druk op de verdediging van de tegenstander. Ja, en Twente heeft een aantal mutaties uh, in de verdediging. Dus dat is des te meer uh, een reden om het vandaag ook weer te proberen. Nou, moet jij ook wat dingen veranderen? Want je mist nogal wat mensen. In ieder geval Bakal als belangrijke pion op het middenveld. Um, hoe ga je dat oplossen? Nou, voor Bakal speelt, uh, speelt Tony, de fileena. Die uh, is pas 17, maar heeft zijn debuut al eerder gemaakt. En uh, is een goede linker middenvelder. En uh, die, uh, die gaat de rol uh, van Bakal invullen. Heb je uh, op weg in de bus hier naartoe uh, nog vaak gedacht aan die met name eerste helft van de thuiswedstrijd tegen Twente? Toen het namelijk uh, 3-0 stond met rust? Ja, nah, natuurlijk uh, denk je daar wel even over na. En, en toen hebben we met, na natuurlijk met name Twente geklopt in de omschakeling. Uh, snel druk gezet, we kwamen snel in balbezit. Ja, dat stond bij hun open. Ja, ze, speelde, ze speelden toen natuurlijk wel aanvallender dan, dan ze nu doen. Toen speelde de jong achter uh, Janko. En nu zijn het drie echte middenvelders, dus dat is wel veranderd. Dus zo makkelijk zal het niet meer gaan. Andere coach? Andere coach, andere ideeën. Uh, ja, oké, okay, dat, dat zie je wel terug uh, binnen Twente. Ronald Koeman dus. Een minuut of drie nog, dan trappen ze af bij Twente tegen Feyenoord. En broertje Erwin maakt het seizoen af als trainer van FC Eindhoven. De nummer drie uit de eerste divisie was op zoek naar een nieuwe trainer... dat Ernst Faber deze week de overstap maakte naar grote broer PSV. Voor Koeman, die eerder voor Feyenoord en het Hongaarse Nationaal Elftal werkte... en natuurlijk ook nog heel kort bij FC Utrecht... lijkt Eindhoven een vreemde stap. Maar dat ziet, ziet hij zelf toch ietsje anders. Ja, maar ik denk dat het, het zit ook een beetje in mijzelf zit. Dus uh, ja, ja, ik vind het ik, ik vind uh, wel mooi. Voor ik uh, kijk in dit geval is zo dat het uh, een vriendendienst is. Plus het feit dat ik geen werk heb op dit moment. Dus ja, dat denk ik. Uh, sympathie sympathieke club. Een club die het goed doet. En het is natuurlijk uh, voor hun zeer vervelend dat uh, Faber na drie kwart van het seizoen, als ze het goed doen, dat hij gewoon werd, wordt weggehaald. En dat is, uh, dat is gewoon kloten voor hun. Hoe heb je PSV de afgelopen week? Hoe zie je dat zo? Ja, alleen maar. Huh? Alleen ja. Jouw club. ja. ja nou ja. Ja, natuurlijk. Ik... Uh, en aan de ene kant vond ik het jammer dat ik niet uh, genoeg ben. Helemaal niet? Uh, dus, ik weet het niet. Uh, het zal er een redenen voor hebben. Ik voel me groot genoeg om PSV te trainen, maar ik voel me niet te groot om Eindhoven te trainen. Dus, uh, dus ik ga nu alles op Eindhoven zetten. PSV, dat, uh, ja, dat zie ik wel op de afstand. Erwin Koeman, niet genoemd bij de grote broer ja. PSV. Ja. Niet genoemd, wel genoemd, maar niet gehaald. Ian Thorpe <gacht> gaan we het over hebben. De Australische zwemmer is namelijk niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. De Australische kwalificatiewedstrijden. Zol mij, u hoort het goed, de 21ste tijd op de 100 meter vrije slag. Vrijdag wist hij zich ook al niet te plaatsen op de 200 meter vrije slag. De vijfvoudige kampioen kon zich in de afloop niet druk maken over zijn, mogen we toch wel zeggen, totaal mislukte rantré. When I, I started this, I realized that, you know, that was that was a, a risk. Um, I would damage, um, you know, what people's memories were of, of what, you know, I did. And uh, it's something that I didn't care that much about. And I am happy just, uh, you know, being able to get back into this sport and, and being involved in it, being able to race again. Um, and, you know, I've got a lot of joy out of that. Ja, hij zegt, ik ben me wel van bewust dat met zo'n actie ik het risico loop... dat mensen mijn prestatie uit het verleden vergeten. Mij maakt dat niet zoveel uit. Ik doe het vooral voor het plezier in de... Topsport, Dat zei hij nog wel, topsport. Dus niet in de sport, maar in de topsport. En zo vlak voor half drie nog een tennisberichtje. Roger Federer heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Indian Wells. Hij versloeg zijn grote rivaal Rafael Nadal in twee sets. En Federer speelt nu in de finale tegen John Isner. De Amerikaan was in de halve eindstrijd verrassend te sterk... voor de nummer één van de wereld, Novak Djokovic. Radio 1, het NOS-journaal. Half drie exact, Lieselot Thomsen. In Aleppo, de op één na grootste stad van Syrië, is een autobom ontploft. Volgens de oppositie zijn daarbij zeker drie doden gevallen. Er zijn 25 gewonden. De Syrische staatstelevisie meldt dat er een terroristische aanslag is gepleegd. Maar zegt niets over slachtoffers. Het kabinet zou de Sociaal-Economische Raad vaker moeten inzetten. Dat zei ser-voorzitter Rinoy Kan in het tv-programma Buitenhof. Hij wil de regering niet ongevraagd van advies dienen. Volgens hem werkt het beter als de ser een opdracht krijgt dan is het advies ook effectiever, al dus Rinoj kan. In Sliedrecht heeft een politieman vannacht een verdachte neergeschoten. Het man werd getroffen in zijn borst... maar raakte volgens de politie niet levensgevaarlijk gewond. De agent schoot omdat hij zich ernstig bedreigd voelde. De man zou zich agressief hebben gedragen. En duizenden christenen hebben zich in Cairo verzameld... om de laatste eer te bewijzen aan de koptische paus, Shenouda. Hij overleed gisteren op 88-jarige leeftijd. Het lichaam van Shenouda is te zien in de koptische kathedraal in Cairo. Shenouda was ruim 40 jaar de leider van de kopten... die de grootste christelijke gemeenschap in het Midden-Oosten vormen. En dat is nieuws op dit moment. 1 minuut over half drie, 1 wedstrijd gehad, vier wedstrijden te gaan. Drie daarvan zijn begonnen, waaronder Twente tegen Feyenoord. Frank Wielaert. Ja, serieuze wedstrijd voor uh, FC Twente. En daar gaf de speaker in de aanloop naar deze wedstrijd ook nog een sneer... over de midweekse wedstrijd tegen Schalke. Hij zei daarover, na het vriendschappelijke potje afgelopen midweek... gaan we vandaag weer serieus aan de slag. Een sneer uh, richting, zou je kunnen zeggen, McLaren... waarvan iedereen in Twente vindt, het onbegrijpelijk vindt. ...dat hij uh, die wedstrijd tegen Schalke heeft laten lopen door een aantal spelers rust te geven. Onder andere Fair was er niet bij, vandaag weer gewoon in de basis. Jansen was er niet bij, vandaag weer gewoon in de basis. Wischoff was er niet bij, maar die is vandaag ook geblesseerd. Uh, centraal achterin bij Twente problemen, want uh, Douglas natuurlijk geschorst. Dus Bengtson en Reuseler maakt zijn debuut in de basis. Heeft in de eredivisie uh, één hele minuut gespeeld in deze competitie uit bij uh, uh, Vitesse mocht hij vlak voor tijd nog even invallen. En een uitwedstrijd tegen Wiesla Krakow heeft hij in de benen in uh, het eerste van FC Twente. Vandaag dus uh, gezellig voetballen tegen Die Ook bij Feyenoord de nodige uh, problemen natuurlijk. De Vrij staat daar in de basis omdat Bakkal er niet bij is. Nelom is er niet bij. Filena staat in de basis. Jonge jongen van uh, 17 jaar op het middenveld. Hoekschop van Twente even goed te opletten. Is het uh, die heel hoog komt maar op de rug van zijn tegenstander leunt. En dat levert Feyenoord dan in het eigen stafgebied een uh, vrije trap op. In de openingsfase van dit duel. Drie minuten zijn we onderweg. En het is nog 0-0. We moeten in ieder geval even bijgepraat over de personele bezettingen van beide elftallen. En ook uh, net begonnen in Eindhoven's PSV tegen Heer Veen. Het vernieuwde PSV met Koku en Faber. En ook een geheel nieuwe opstelling. En, en die houtkamp. Ja, maar dat is uh, noodgedwongen. Jeremy Lens en Atiba Hutchinson in de basis. Omdat Manolev en Labiat geschorst zijn. Staat 0-0. minuutje gespeeld. Balbezit voor PSV via Bouma. Achterin 35.000 man. Lekker weer. Het zonnetje schijnt over de helft van het veld. De rest wordt bedekt. Door de overkapping. En heel veel mensen benieuwd. Want bij de ploegen gelijk aantal punten. 48 en 25 gespeeld. Alleen PSV een iets beter doelstelde op de vierde plaats. Herenveen op de vijfde plaats. Uh, bal zit voor Marcelo. Toijfonen. Toijfonen eventjes terug naar Bauma. Bouma uh, in de middencirkelbal Bal weer naar Marcelo. Marcelo gaat lopen met de bal. Gaat uh, richting uh, halverwege de helft van Herenveen, Speelt hem dan naar Hutchinson aan de rechterkant. Hutchinson uh, trekt naar binnen. En probeert uh, een opening te vinden. doet dat via Strootman, Strootmanbal naar Pieters. Pieters naar Toivonen. Zo hebben de meeste spelers in de opstelling van PSV al genoemd. Op de bank zit natuurlijk Philip Cocu, bekend na het vertrek van Fred Rutte. 29 april 2007, een grote datum. Niet alleen in langs de lijn, want dat was die datum waar 3 miljoen mensen luisterden naar de ontknoping van de uh, Eredivisie. Maar het was ook de laatste wedstrijd van Philip Cocu als speler voor PSV. Hij scoorde in die wedstrijd tegen Vitesse een doelpunt, waardoor onder andere PSV. Kampioen werd van Nederland. Nou, dat moet nog maar blijken of hij dat ook lukt Al uh, te doen als trainer van PSV. Zijn eerste schreden worden vanmiddag gezet. Twee minuten en dertig seconden gespeeld in Eindhoven. 0-0 bij PSV tegen Heerenveen. En dan een wedstrijd die interessant is. Utrecht wat punten nodig heeft. En Groningen, waar een trainer zit, die punten nodig heeft. Richard van der Maden. Ja, Pieter Huistra inderdaad de coach van FC Groningen. Wedstrijd hier bijna vier minuten onderweg. 0-0 de stand in een uh, vol... Galgenwaard in Utrecht. Zo af en toe schijnt ook hier het zonnetje. En inderdaad de problemen voor Groningen zijn groot. Misschien nu in de omschakeling een moment waar Groningen gevaarlijk kan worden. De bal gaat richting Matthias Jones. En daarmee noem ik direct een speler die vandaag debuteert in de basis bij FC Groningen. Een Uruguayaan, 20 jaar jong. Loopt al anderhalf jaar rond bij FC Groningen. Maar vandaag voor het eerst in de opstelling gekozen door Pieter Huistra. Omdat Soek de Koreaan er vandaag niet bij is vanwege wat knieproblemen. En dan... Ook bij FC Utrecht ja, zijn de problemen natuurlijk het, het hele seizoen eigenlijk al groot. De ploeg staat op de 15e plaats, 27 punten, na competitie dreigt. Thuis gaat het allemaal best redelijk, pas twee keer verloren van Herenveen en FC Twente. En Deze wedstrijd tegen FC Groningen wordt toch wel bestempeld, ook vooraf door Jan Wouters. Als een hele belangrijke om die na competitie te vermijden. De bal ligt aan de linkerkant van het veld bij Luciano, de keeper van FC Groningen. Die met een lange haal dan de bal. Al pompt richting de spitsen, richting Texera. Maar het is daar vol in het centrum bij FC Utrecht. Veel wijzigingen bij beide ploegen ten opzichte van vorige week. Maar interessant is in elk geval om wel even te vermelden... ...dat Cedric van der Gun vandaag bij FC Utrecht een basisplaats heeft. Terug op vertrouwde grond hier in Utrecht. Vorige week in de Kuip viel hij al even in. Maakte hij na twee minuten al meteen een doelpunt. En vandaag wordt dat door Wouters dus beloond met een basisplaats. Dus voor van der Gun. Hij speelt als aanvallende middenvelder achter Gerndt. Nog één keer. De vrije trap van Groningen, misschien gevaarlijk, maar weggekopt in het strafschoolgebied door Utrecht. 5,5 minuut bijna zijn we bezig: 0-0. We gaan meteen naar Andy Houtkamp in Eindhoven. 1-0 PSV, mooie goal hoor. Goede aanval van PSV. Opgezet onder andere door Mertens en Matas. Maar het is Toivonen die de bal voor de voeten krijgt. De bal die teruggetrokken wordt door Matas. En hij schuift hem makkelijk, maar zeer effectief. Langs keeper Brian van der Bussen die kansloos is. Goed werk ook van Strootman die voor zijn man komt. De bal voor de voeten legt van Toivonen En Toivonen met rechts is onverbiddelijk. En scoort 1-0 voor PSV. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely. De ene week is de andere niet. Een Doelpunt, voorsprong en dus naar boven kijken op de ranglijst. PSV, Heerenveen, Andy. 1-0 voor, meteen in de aanval vanaf de linkerkant. En het is dat Bertens de bal net niet bij Strootman krijgt. Die overigens een opvallende rol speelt in het begin van deze wedstrijd. Strootman stond echt aan de basis van het doelpunt van Toyvonen. 16e in de competitie, 1-0 blijft PSV tegen Heerenveen. En 50 ste totaal nu in de eredivisie voor de Zweden. Nu kaatst. Met Pieters die naar voren loopt. Omdat Bouma even de plaats van Pieters overneemt. Maar de bal gaat over de zijlijn. Heerenveen heeft het moeilijk. Moest wat omzettingen doen omdat Jan Maat geblesseerd afhaakte. Eigenlijk een beetje op het laatste moment. En nu speelt Breuer rechtsback. En Kruiswijk linksbek. En uh, in het uh, centrum zien we dan uh, onder andere zomer, uh, zomer en gouden. En daar is de volgende kans alweer. Ja, het gaat goed met PSV. De bal gaat er niet in. Bal van Jermaine Lens. Invaller voor uh, Labiad. Die geschorst is. En uh, al in de eerste minuten een kansje kreeg. En nu ook weer uh, net niet uh, de bal goed richting de keeper van Herenveen uh, van de Bussen kon krijgen. De bal bezit weer voor PSV. Uh, maar een misverstandje tussen Toijfonen. En Pieters maakt Toyvonen een overtreding op Narsing. En mag Heerenveen de vrije trap gaan nemen. Doet dat snel via Kums. En Kums bal naar de linkerkant. die nog niet in het spel geweest. Probeert langs Hutchinson te gaan aan die linkerkant. Aardige bewegingen, maar speelt de bal dan terug op eigen helft. En dan kan Kums de bal weer helemaal breed spelen naar de andere kant. Naar de rechterkant van het veld voor Heerenveen. Nog wel op eigen helft. Speelt Breuer de bal via Mertens over de zijlijn. En weet Mertens nu dat Toyvonen in het aantal doelpunten... Dit seizoen. Naast hem is gekomen. Op Mertens had er 16. Kwam er al heel snel aan. Maar Toivonen staat nu door het ene doelpunt uh, in de vijf minuut, vijfde minuut van de wedstrijd. Uh, waardoor PSV op 1-0 staat. Staat hij ook op 16 doelpunten. 1-0 PSV leidt tegen Heerenveen. Ajax nou, van eerder vanmiddag. PSV op voorsprong. Twente weet dus wat het moet doen. Thuis tegen Feyenoord. Frank Wilaard. Doelpunten te maken. Dat is het simpele devies. 13 minuten onderweg. Het is nog niet gelukt. Ook Feyenoord niet uh, trouwens. 0-0 is dus nog de stand. Nu even Cabral in balbezit. Aan de linkerkant voor Feyenoord. Met Cornelissen tegenover zich. De verdediger van, van Twente wint dat duel uiteindelijk. En Twente er weer afkomen. De Enschedeers zijn behoorlijk dominant in het eerste kwartier. Van deze wedstrijd hebben we natuurlijk ook nog het een en ander goed te maken. De uitnederlaag bij NEC. Natuurlijk ook de dikke nederlaag bij Schalke. Moet nog even uit het geheugen gewist worden. Plus natuurlijk dat je je drie punten moet pakken om mee te blijven doen. om het kampioenschap. En zo zijn er dus nog wel wat appeltjes te schillen. Je merkt ook dat het publiek heel weinig moet hebben van Quidetti. gek genoeg. Terwijl hij hier toch een contract had getekend en dat het uiteindelijk niet doorging omdat uh, ze blijkbaar zaken hadden gedaan in Enschede met de verkeerde zaakwaarnemer van uh, Quidetti. Bij Feyenoord wisten ze wel waar ze moesten zijn. We gaan naar Richard. Het is 1-0 geworden voor FC Groningen in Utrecht dus. En een doelpunt van Dusan Tadic. Fout achterin bij de thuisploeg. En Tadic profiteert daarvan de Servier. En zo leidt toch wel enigszins verrassend na 13 minuten voetballen... FC Groningen hier in de gewaard. Even kijken wat daar aan vooraf gaat. De bal wordt aardig doorgekopt vanaf de linkerkant. Dan staat Texera daar ook maar is het geknoei achterin. Met name bij Van der Hoorn profiteert Tadic daarvan. En heeft Fernandes de keeper van... Van Utrecht het nakijken. En zo leidt FC Groningen dus met 1 tegen 0. En gaan we terug naar Enschede, naar Frank. Daar heeft Twente boven zit. Via Ver op de middellijn moet behoorlijk de Filena van zich afhouden. Nee, schaken is dat. Die maakt daarbij een overtreding. Twente wil graag haast maken. Feyenoord juist niet. En Twente krijgt in ieder geval die vlotte vrije trap, maar uh, wordt kort genomen. Jansen nu, ook ter hoogte nog altijd op de middellijn van de middellijn. En Brama even helemaal terug richting uh, Bengtson, een van de twee nieuwe centrale verdedigers. Dus de heren Reusler en Bengtson hebben één keer samengespeeld uh, in de wedstrijd, uitwedstrijd tegen Wisla Krakau in de Europa League. Dat ging niet zo heel geweldig. Twente verloor die wedstrijd ook. Dus hier werd een klein beetje met angst en beven naar deze combinatie uitgekeken. Maar het is niet anders. Goede diepe bal van Cornelis op Ola John. Ola John komt er niet bij. In ieder geval niet voordat Martins Indi er is. Uiteindelijk wint Twente het duel wel via John ten opzichte van Martins Indi En komt Feyenoord er dan uiteindelijk niet uit. Ver pikt op in combinatie met Jansen. En dan moet Tindallie van heel ver komen om nog iets van die aanval te maken. Daarvoor komt hij uiteindelijk veel te laat. diepe bal van Feyenoord in de richting van Schaken wordt over de Zijlijn gewerkt door Reuseler En zo schuift Feyenoord wel weer een flink eind op in de richting van de goal van Sander Bosker. Die vandaag weer eens op doel mag staan. Het is zijn 550ste wedstrijd in het betaalde voetbal. En zijn 550ste wedstrijd dus ook voor FC Twente. 22 jaar dienstverband heeft hij erop zitten. Ongelooflijk aantal wedstrijden voor Sander Bosker. En hij hoopt vandaag natuurlijk een clean sheet te houden... zoals McLaren dat zou noemen. Na 16 minuten FC Twente Feyenoord is hem dat nog gelukt. Maar Twente heeft ook nog niet gescoord. 0-0. Wij naar een onze verslaggevers die al meer dan 550 wedstrijden gezien heeft. En die houdt kamp PSV Heerenveen. Ja, eh, 1-0 voor PSV. En dat is wel eerder gebeurd. Dat ze binnen vijf minuten op voorsprong kwamen. Bijvoorbeeld vorige week tegen Nak Breda. En die wedstrijd werd met 3-1 verloren. De andere keer was overigens tegen Ajax. En ook die wedstrijd werd niet gewonnen. Toen werd het 2-2 in september was dat. Nu dus 1-0 voor. Het had absoluut 2-0 moeten zijn. Toen Toyvon een prachtige voorzet van Lens. Eigenlijk voor het intikken had. Met welk geslachtsdeel dan ook had hij het kunnen doen. Zijn benen of zijn hoofd. Of, maar hij, hij deed het niet. Hij tikte de bal naast het doel van, van de bussen. En zo blijft. Heeft het 1-0 en heeft Herenveen eigenlijk toch niets tegenover kunnen stellen. Want PSV is meest ook nu weer in Wijnaldum weg. Wijnaldum raakt de bal kwijt. Uh, dat is jammer voor hem. En dan kan uh, Assae de bal uh, uh, oppikken. Nee, het was Kums die de bal oppikte. Maar helemaal, uh, heel lang in de balbezit blijft Herenveen niet. Dan is Mertens weer in balbezit voor Herenveen. Slechte bal van Mertens uh, op Gouwenleeuw. En Gouwenleeuw gaat lopen met de bal. Wordt opgevangen door Strootman. Zit tussen twee man in en moet de bal dan uh, afgeven. Wie loopt er vrij? Aan de rechterkant uh, lopen wat mensen vrij. Een hele belangrijke is Narsing. Die krijgt de bal dan ook al uh, uh, uh, uh, 16, nee 14 assists. En misschien komt daar 15. Nee, oh dat is uh, dom. Dom wat je doet, want dat is een gele kaart. Hij slaat Filip Djuricic naar de bal om hem zo in het doel te slaan. Breuer moet niet zeuren. Het is een Maradonaatje. Proberen de bal in het doel te slaan. Maar dit was wel dermate opzichtig bij de voorzet van Narsing. Dat hij volkomen terecht ook de gele kaart daarvoor krijgt. Filip. Jurisic wat opwinding en waarom dan Breuer gaat zeuren over het feit dat die gele kaart daar komt. Onbegrijpelijk. Ga lekker op je plaats staan en rustig vanavond naar de beelden kijken. Dat ook als je hier al bij gaat zeuren, dat je dan wel heel erg verkeerd bezig bent als voetballer. Goed, Heerenveen achter met 1-0 tegen PSV. Doelpunten te maken Vonen en we hebben 16 minuten gespeeld. Twente Feyenoord, daar al wat opwindende momenten, Frank Wielaert? Nee, geen uh, grote kansen gezien in, uh, in dit duel. Na uh, 18 minuten, 0-0 nog. En uh, balbezit voor uh, Feyenoord, El Amadi Heel fel uh, in de wedstrijd, ook zonder bal. Nu ook met, uh, met de bal, met drie Twente-spelers om zich heen... komt hij er toch aardig uit. In combinatie met uh, Klaas, die hem daar een handje bij helpt. De Vrij nu, die uh, het middenveld uh, inloopt met de bal aan de voet. Quidet, wordt ingespeeld. Dat hoort u aan het fluitconcert, want die moeten ze hier niet... En dan aan de uh, rechterkant Cabral die even is overgestoken. Maar daar zit uh, Tiendali goed tussen. Tiendali uitstekend begonnen aan deze wedstrijd. Wint al zijn duel. Ze zal gevaarlijk mee naar voren gekomen, Iets wat je uh, al een tijdje niet meer van hem hebt kunnen zien. Omdat hij uh, wat minder speeltijd krijgt. Maar uh, zeer gretig de linksback van uh, FC Twente. Dat uh, nog altijd in balbezit is. Via Reuzelen tegen zijn eigen strafschopgebied aan. Bal breed naar Bengtson. Dan is het tempo even helemaal weg. Zeker als de bal terug gaat naar uh, Bosker. Bosker weer naar Reuzelen. Dat is een het driehoekje. Maar niet op de plek waar je wil zijn. Namelijk op de helft van de tegenstander. Schatli komt de bal dan halen. Vanaf uh, de linksbuitenkant uh, eventjes centraal gaan lopen. Legt een breed richting Tindalli. En zo temporiseert Twente ook eventjes om uh, de, boel, uh, de poppetjes weer op de goede plek neer te kunnen zetten. Bengtson loopt richting de helft van uh, Feyenoord. Maar... Uh... Zijn breedtepaas naar Cornelissen komt uiteindelijk weer terecht bij Bosker. Die dan denkt van nou die bal moet toch uiteindelijk een keer in de buurt van Vlaar komen. Dus schiet ik hem er zelf maar naartoe. Daar is dan de Jong natuurlijk in de buurt. En uh, dan moet je uiteindelijk die bal uh, winnen kort achter de Jong. En daar is Twente nu nog drukdoende mee. Het lukt uiteindelijk Jansen de bal onder controle te krijgen. Dacht ik heel even. Het is de vrij die dat duel dan uiteindelijk wint. Klaas heeft dan heel veel ruimte voor Feyenoord om over te steken. Maar neemt ook alle tijd om uiteindelijk te wachten op wat Quidetti gaat doen. Randjes strafschopgebied bij FC Twente de bal kwijt te raken, maar het lijkt eigenlijk alleen maar zo. En dan is de aanval eigenlijk alweer voorbij als El Amadi de bal helemaal terugrecht richting Martins in die 20 minuten onderweg. Het is vooral op het middenveld waar het zich allemaal afspeelt. De eerste grote kans bij Twente Feyenoord moeten we nog zien te krijgen. We gaan het hebben over hockey. U krijgt van mijn eerste uitslagen bij de hoofdklasse bij de vrouwen. Den Bosch, Zwitserland werd 6-0. HDM Hurley 1-1. Pinoquet Amsterdam 2-3. Rotterdam Laren 2-5. SJC Mop 6-1. En Oranje Zwart Kampong 2-1 betekent Laren al gepland en de MOS, SJC Amsterdam in een hele goede playoff-positie. Klein Zwitserland weliswaar een paar puntjes... maar toch bijna op degradatie en HDM en Rotterdam in play-out-positie. Bij de mannen is het ook allemaal spannend, vooral bovenin. Oranje-zwart speelt tegen Kampong vanmiddag. En iedereen, iedereen rekent nog richting die play-offs, Tim Steens. Ja, zeker. Kampong, uh, Tom. En dat moet jouw deugd doen natuurlijk, je oude clubpie. Dat die, uh, ja, die hebben nog nooit de play-offs bereikt. Dus het zou historisch zijn als ze de, dit seizoen wel gaan doen. En die kans is groot. Kijk maar even naar de ranglijst. Want Kampong staat vierde met 28 punten. En daaronder Bloemendaal, die dus afgelopen woensdag verloren van Pinoquet... die hebben er 27. En dan een flink gat naar Oranje-Zwart. Die hebben 18 punten. Dus uh, wat dat betreft uh, ziet het er goed uit voor Kampong. Maar ze spelen vandaag, zoals je zei, tegen Oranje-Zwart hier in Eindhoven. De stand is nog 0-0. We hebben vier minuten gespeeld. En die wedstrijd staat een beetje in het teken... Van ...van Marcel Balkenstein. Zijn broer overleed afgelopen dinsdag... ...32 jaar, ongelooflijk... ...maar bij joggers jogger stortte hij in elkaar... ...en is niet meer wakker geworden... ...en vandaar dat die wedstrijd afgelopen woensdag... Oranje Zwart en Bos werd uitgesteld tot 4 april. En vandaag uh, speelt Oranje Zwart wel. Weliswaar natuurlijk met rauwbanden. We hebben een minuut stilte gehad. En Marcel Balkstein staat gewoon in het veld. Ik heb hem voor de wedstrijd even gesproken. En hij zei: Ja, ik ga gewoon lekker spelen. Want uh, ja, ik kan ook thuis gaan zitten, maar dat schiet er allemaal niet op. Dus hij speelt wel. En uh, het shirt van zijn broer, die bij een uh, klein clubje hier verderop speelde, die hangt hier uh, op, het, uh, op de boarding met rug nummer 10. Dus uh, ja, wat dat betreft een speciale wedstrijd. Oranje zwart is dus met rauwbanden. Kampong in de aanval, uh, 6 minuten gespeeld. En er is dus nog niet gescoord hier. Dus 0-0. FC Utrecht tegen FC Groningen met die verrassende voorsprong van de Groningers. Richard van der Made. Ja, een doelpunt van Tadic. Zijn vijfde van dit seizoen voor FC Groningen. En een opsteken natuurlijk ook voor de ploeg van Pieter Huistra. Die wel een succesje kan gebruiken uit de laatste zeven wedstrijden. Alleen winst tegen PSV. Thuis werd het toen 3-0. En dat vinden ze toch onacceptabel. Met name in de top natuurlijk bij FC Groningen. Dat zeer ambitieus is. Nog steeds wel in de race voor de playoffs om Europees voetbal met 32 punten. Maar dan zal het toch vanavond, vanmiddag hier in Utrecht echt gewonnen moeten worden. 1 -0 dus de voorsprong voor de ploeg van Pieter Huistra en Utrecht. Dat valt me tegen in de eerste 22 minuten van deze wedstrijd heeft nog geen echte serieuze kans gehad. Alleen een kopbal van Duplan. Dat was een voorzet vanaf de linkerkant, maar de kopbal ging hoog over. Nu misschien Utrecht gevaarlijk op de helft van FC Groningen met Van der Gun actie maken. Dat kan die tegenstander passeren, maar er ligt een speler op de grond bij FC Utrecht en daar fluit Jansen nu dan wel voor. Een beetje laat misschien liet het spel eerst Doorgaan. Het is Gernt, de spits van uh, Utrecht, die op de grond ligt. Een overtreding gemaakt door Ivens. Uh, en die krijgt daarvoor nu de gele kaart. Nee, het spel van Utrecht kan me nog niet zo bekoren. Een openingsfase, of een stormachtige openingsfase. Zoals we dat hier uh, normaal gesproken wel zien, is uitgebleven. Het is Groningen dat de beste kansen heeft gekregen. Met Bakuna ook en met een kopbal nog van Texera. Van Utrecht nog weinig gezien. 1-0, de voorsprong dus door die goal van Tadic. Inmiddels uh, wordt er ook weer gevoetbald in Engeland. Twee wedstrijden daar om de FA Cup. U weet dat daar gisteren tegen Tottenham uh, tegen Bolton Wanderers werd gestaakt... nadat uh, Mouamba-speler van uh, Bolton daar een hartaanval kreeg. Worden vandaag ook twee wedstrijden gespeeld in de Engelse competitie. Koploper Manchester United is net begonnen aan de uitwedstrijd tegen Wolverhampton... en leidt daar met 1-0 door een doelpunt van Evans. Frank Wielaar, Twente, Feyenoord. Het gebeurt allemaal op het middenveld. Ja, nou, tot uh, een paar tellen geleden. Tot Quidetti het eerste kleine kansje voor uh, Feyenoord kreeg. Hij was even heel klein beetje ontsnapt uit de rug van uh, Bengtson. En dat halve kansje dat hij kreeg kwam hij niet verder dan uh, een schot, schotje in het zijnet na 24 minuten. Het is nog 0-0. En uh, ja, Twente wacht dus nog op die, uh, op die eerste kans. Maar het gevecht inderdaad vindt plaats op het middenveld. Daar waar El Amadi overal te vinden is. En alle duels zo hard mogelijk uh, ingaat. Daar ook al een aantal waarschuwingen van, van Blomberg heeft gehad. Maar nog geen gele kaarten heeft gezien dus het is allemaal op het randje, net niet eroverheen. Volgens de scheidsrechter nu de ingooi van Twente dat via Ola John aan de linkerkant of aan de rechterkant graag van door wil. Martins Indie is hij nu kwijt na twee keer om zijn as heen draaien. En dus is er ineens tempo in de aanval van Twente. Komt daar dan de eerste kans ver zoekt ruimte voor het schot. Ah glijdt op het moment dat hij met zijn linker wil uithalen net uit en dus geen enkele kracht. Simpele bal voor Mulder om op te rapen van de grond. Precies op het moment dat hij denkt te gaan uithalen ver glijdt hij weg met met zijn standbenen. Ja, Dan blijft er helemaal niets meer over van de poging die hij in gedachten had. De diepe bal uh, richting Quidetti. Die krijgt Bengtsson uh, in zijn nek. Inclusief uh, elleboog. Maar dat mag door van, uh, van Blom. Oeh, scherpe tackle nu ook van uh, Bengtsson. Op de benen van, uh, en de bal trouwens ook van uh, Klaas. Die dacht daar de bal te hebben. Feyenoord houdt ook balbezit. En nu ook scherpe duels aan de kant van uh, Twente. ...naar El Amadi toe, die het randje heeft opgezocht en nu de rekening gepresenteerd krijgt. Maar Feyenoord nog altijd in balbezit. Cabral is Tindalli even kwijt, althans een klein beetje afstand genomen. Nu moet die Shatli voorbij... Kiest hij even voor de route terug naar Klaasie. Klaasie dan de breedte in naar Leerdam die meegelopen is naar voren. En Quidetti met een hakballetje bereikt hij uiteindelijk. Leerdam dan niet. 25 minuten zijn we ruim onderweg. Ja, de wedstrijd in evenwicht op het middenveld. Waar heel hard geknokt wordt om in balbezit te komen en iets te creëren. Toen toen toen in Enschede nog niet gelukt. Vlak voor drieën gaan we ook er even een eind over. PSV, Heer Veen, volgens mij gebeurde van alles, hè, niet? Ja, opwinning te over. Eerst een prachtige aanval van PSV. Over acht, negen schijven, net gemist door Strootman. Toen een voorzet van Narsing vanaf de rechterkant. En die kwam door matig uitverdediger van PSV voor de voeten van Jurisic. Die knalt de bal op de paal. De bal komt terug. En Jurizic kan die bal alleen maar in bezit krijgen door opzettelijk Hens te maken. Schiet de bal dan in het doel, wordt terecht afgekeurd door scheidsrechter Bossen. Toijvoon. Als een gek richting bossen krijgt hij voor de gele kaart. En Djuric, die al een keer opzettelijk hens had gemaakt. En daarvoor de gele kaart kreeg. Hij kreeg nu geen gele kaart. Dat was maar goed ook voor de wedstrijd. Want anders had hij dus rood gehad. Djuric speelt de bal nu naar Breuer. Breuer eh, probeert terug te geven aan Djuric. Op de rand van het strafschopgebied. Goed verdedigd door Bauma. Bal over de zijlijn. Heerenveen komt iets beter in de wedstrijd, Inborm snel genomen en dan een overtreding en een fors ook. En dat is een gele kaart voor Pieters. Er eh, staan twee mensen op scherp, belangrijk met die wedstrijd van Ajax uit volgende week voor PSV. Maar daar staat Pieters niet bij, ook Toyfone staat er niet bij. Marcelo en Mertens zijn geschorst als zij in deze wedstrijd een gele kaart krijgen. Vrije trap voor Heerenveen vanaf de rechterkant kan aardig worden omdat daar Narsing achter staat. En ik hoor die heerlijke eindtune al van het uh, eerste uur. En ik hoop dat voor het uh, einde van die tune Narsing die uh, bal heeft genomen. Hij doet dat vanaf de rechterkant. Dost natuurlijk klaar om te koppen. Ook zomaar mee naar voren en Gouweleeuw. Eens kijken wat dat oplevert. Dan komt die bal voor het doel. Wordt gekopt over het doel van Titon. En zo blijft het 1-0 bij PSV Heerenveen. PSV Heerenveen. Dus 1-0 hoort u van Andy. Toyofonen scoorde daar Twente Feyenoord. Staat 0-0 na zo'n 25 minuten. 28 om precies te zijn. FC Utrecht tegen Groningen daar leidt Groningen met 1-0 door een doelpunt van Tadic. en ADO Ajax eerder al gespeeld deze middag 0-2. En het de lijn, op 1 10.000 keer. Rand van de 16 voorbij en dan is het doelpunt. Nee! de. 10.000ste. Dan nee, komt dat slotsprintje van linkering Haar en gaan zijn Wintersprint. 10.000 keer. AZ 67 go het Eagles. LOS langs de lijn. 0-0. Zondagmiddag 25 do. maart. Weer een en weer een doelpunt. Terugblikken op ruim 45 jaar langs de lijn. Ja! ja! Nederland heeft olympisch goud, Ongelooflijk. Het legendarische stemmen uit het verleden. Oh!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 Kijk op vodafone.nl slash vastopmobiel. Geen vaste lijn, wel een vast nummer. Power to you. Vodafone. Someone. Voor interim online professionals kijk je op someone.nl. Vodafone vastopmobiel. Nu de eerste zes maanden 50% korting. U betaalt er slechts 6,25 euro per maand. Ga naar de Vodafone winkel of bel company. Dit is Radio 1.